11 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Een Britse delegatie is in Benghazi in het oosten van Libië... meldt minister van Defensie Fox. Hij wil niet zeggen wat de diplomaten daar komen doen. De Sunday Times meldt dat in Libië... acht Britse commando's zijn aangehouden door opstandelingen. Ze zouden lid zijn van de SES, een elite-eenheid... die altijd in het grootste geheim opereert. Volgens de Zondagskrant zijn de acht overgebracht naar Benghazi. Daar hebben de rebellen het voor het zeggen. Minister van Defensie Fox zegt dat zijn regering geen plannen heeft om in Libië grondtroepen in te zetten. Door de lucht zijn wel Britse burgers geëvacueerd. Troepen die trouw zijn aan Gaddafi hebben de aanval geopend op rebellen die optrekken naar Seerte. De kustplaats op ruim 400 kilometer van Tripoli is een bolwerk van Gaddafi getrouwen. Bij de aanval zouden onder meer gevechtsvliegtuigen betrokken zijn. De opstandelingen zeggen dat ze de afgelopen dagen terreinwinst hebben geboekt. Hun einddoel is Tripoli. Op weg naar de hoofdstad is Seerte een belangrijk struikelblok. Voor de kust van het Griekse eiland Creta zijn zeker drie begalen verdronken. De drie waren gastarbeiders uit Libië die het geweld in het land wilden ontvluchten. Volgens Griekse media zaten er 1300 mensen op de veerboot. Tientallen van hen sprongen in zee toen de veerboot een haven op Creta naderde... Ze waren bang dat ze niet in Griekenland mochten blijven... en onmiddellijk uitgezet zouden worden naar Bangladesh. In de Afghaanse provincie Paktika zijn bij een bomaanslag zeker twaalf mensen omgekomen. Onder de doden zijn vijf kinderen, dat heeft de gouverneur van de provincie gezegd. Paktika ligt in het zuidoosten van Afghanistan, vlak bij de grens met Pakistan. Volgens de gouverneur reed het busje waarin de mensen zaten op een bermbom. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... Maar waarschijnlijk zitten de taliban erachter. Het weer, droog en wisselend bewolkt. Vanmiddag verdwijnt de bewolking en schijnt de zon uitbundig. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat voor het knoop een file van 2 kilometer. Door werkzaamheden staat de rijbaan dicht tot maandagochtend 5 uur. En tot die tijd wordt het al het verkeer al omgeleid over de Gaasperdammeweg. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan? Schenken, aandelen. Wie kan mij opvolgen? Arnoud En wie bepaalt eigenlijk de waarde? Wij adviseren. Beker Tillyberg. Er zijn weer goeie deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en 6 maanden 50% korting... op een twee jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt een goedbon van 100 euro voor handige extra's. Kijk op kpmcom slash zakelijk of ga naar KPM Business Center. Ook voor de voorwaarden. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly Berg. Wat hebben Audrey Hepburn, Mohammed Ali en André Hazes met elkaar gemeen? Ze keken alle drie in de lens van fotograaf Vincent Mensel. Ad van Liem schreef een boek over vrienden en verzetshelden. En Simona Kleinsma wil het liefst in de tonen van een lied wonen. U ziet het in of TV vanmiddag. Iets over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Zelf beleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd. Daarom zoek ik nu een vermogensbeheerder die net zo serieus met mijn geld omgaat als ik. Maar bij de k bank maken ze pas tijd voor me als ik meer dan een ton inleg. Bij Alex Vermogensbeheer checken we elke dag uw portefeuille. En u bent al welkom vanaf 25.000 euro.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Laura Stek. Ja, welkom in het tweede uur, zometeen tegen half twaalf. Het eerste deel van Mythe Wolf. Over de opmars van de wolf uit het oosten. Terug van lang, lang weg geweest. En het was vannacht 128 jaar geleden... dat de vissersvloot van het Noord-Friese vissersdorp Pesus Moddergat... in een storm werd gedecimeerd. En ja, um, George Frankena mailt ons... dat ik Pezus Moddergat niet goed uitspreek. Het moet Pesus zijn, met de E als in weer en peer. En Moddergat, niet Moddergat, maar Moddergat of Moddergod. Ik ben geen opruchte Fries... George Frankenaar, maar ik doe mijn best. Na zoveel jaar is het dorp trouwens de ramp nog niet vergeten. We spreken zo met Injo Dracht van Museum Het Vissershuske over dit verhaal. Maar eerst een merkwaardige affaire over Vondel. Ja, we gaan bellen met journalist Ronald van den Boogaard, want hij heeft de laatste tijd naspeuringen gedaan naar een merkwaardige geschiedenis over een postzegel. Het gaat om de zegel die in 1979 ter gelegenheid van de 300e sterfdag van Joost van den Vondel uitkwam. Daar staat een afbeelding op van de poort van de voormalige Amsterdamse Schouwburg met tekst van Vondel erop. Er zijn slechts twee overbekende zinnen... maar op de postzegel telden deze zinnen maar liefst vier spelfouten. Ja, goedemorgen, Ronald. Doe ons de eer is om die regels op toon voor te dragen. De wereld is een speeltoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. En um, ik dacht dat het een schouwtoneel was. Ja, dat dacht ik ook. En zo is het gekomen. Want <laughs> ik sprak met iemand en die wist zeker dat het speeltoneel was. En ik dacht schouwtoneel. Toen ging ik het nakijken. En toen stond ik op dat postzegeltje uit 1979. Ja, maar is, is het nou dat die spelfouten verkeerd op de Schouwburgpuis stonden? Uh, of de, die spelfout op de schouwburgpui stonden en dus op de posregel of, of niet op die pui en wel op de posregel. Ik denk dat de tekst goed was op de schouwburgpoort. Ja, ja. Maar het, het vervelende is, die schouwburg is in brand gevlogen in uh, 1772. Ja. En uh, die poort is blijven staan, maar uh, uh, ja, het is niet helemaal duidelijk of die tekst nu verdwenen was of niet. Maar in ieder geval staat die tekst er nu gewoon weer op. Ja ja. Met, met, zonder spelfouten. Dat neem ik aan, ja. Ja, ja. <laughs> Dat heb je Dat nog niet. Is het niemand opgevallen? Want, nou, hoe ernstig is het met die postzegel? Vertel. Er staan in twee regels vier fouten. En dat vind ik nogal veel. En zeker als zo'n postzegel wordt uitgegeven als een eerbetoon aan Joost van der Vondel... zou je toch moeten aannemen dat men dat uh, enigszins serieus neemt. Vooral, want dat heb ik nagevraagd, dat je ziet wat de procedure is... voor de totstandkoming van een postzegeltje. Nou, er zijn heel veel commissies en directies en mensen... en esthetische vormgevers, die, hebben, die bemoeien zich daar allemaal mee. En als er dan vier fouten blijven staan, dan vind ik dat... Vrij treurig. Maar hoe kan dat dan? Is er één iemand geweest die daar verantwoordelijkheid voor.? Nee, dat, dat is het zijn dus allemaal commissies achter Vertel. gezeten. Ja, want uh, er, is, er bestond dus een dienst... Vormgeving. En die gingen in overleg met de ontwerper. Die moest daarna een ontwerp indienen bij diezelfde uh, dienst. Dan gingen er mensen van een andere dienst, de directie, zegelwaarden en philatelie, gingen het bekijken. Dan, toen maakte Enschede in Haarlem maakte een proefdruk. Toen moest de hoofddirecteur Post eraan te pas komen. Nog eens een keer de directeur-generaal van de PTT En de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. En het is niemand opgevallen dat er spelfout in stond. Dat denk ik niet, nee. Anders zou het niet gebeurd zijn. Maar is dat ook niet ergens wel een beetje begrijpelijk? Want um, er was natuurlijk helemaal in de tijd van Vondel geen uh, voorkeursspelling. En de manier waarop hij het dus oorspronkelijk heeft geschreven... Ja. dat is ook een manier, ja, dat kan je je ook wel voorstellen... dat zou ik ook niet zo uit mijn hoofd direct weer over kunnen schrijven. Nee, maar dat is wel... Uh geregistreerd, worden En dat is wel bewaard gebleven. Mm -hmm. Nee, oké, okay, maar het, um, het is wel iets waar je, waar je mogelijkerwijs een spelfout in maakt. Of een fout die niet zo gauw opvalt. Ja, maar speelt met een D schrijven... <laughs> Ja. Dat vind ik toch wel vrij treurig hoor. Ook in de 17e eeuw denkt men dat niet. Oké, okay, dat is speelt met een D. En nee. wat, was de, wat, wat was de tweede fout? Uh, nou, uh, wereld uh, werd, staat op de tekst op de schouder met twee E's. Staat op de postzegel met één E, -E no, modern met CK. Uh, ja, dat, dat zou je kunnen zeggen als je er gewoon modern Nederlands van had gemaakt. Maar dit is een combinatie van modern Nederlands en eigen gemaakt 17e eeuws Nederlands. Ja. Dat vind ik nog treuriger. Je hebt er nou drie genoemd, volgens mij in de vierde fase. Krijgt. werd geschreven met GH en op de postzegel zonder H. Is er nou één persoon waarvan je zegt die draagt de meeste verantwoordelijkheid voor deze? Nee, weet ik niet. Ik kan het misschien ook de ontwerper niet kwalijk nemen, want die heeft waarschijnlijk die tekst aangereikt gekregen. En ik denk dat daarna iedereen gedacht heeft dat het wel goed was. Ja, dat kan ja, ik me een voorstellen. Een zekere zelfgenoegzaamheid, hè? dat heeft je in de laatste tientallen jaren wel meer in Nederland. We staan Ho niet meer op scherp. Hoe, hoe interpreteer je dit? Want het is een, een, een uh, zegel die is uitgegeven om vondel te eren. Ja. En de zegel zelf geeft vier fouten in twee zinnen. Ja. Hoe interpreteer je dat? Wat is er aan de hand? Ik zeg, dit band staat niet meer op scherp. Want een paar jaar ervoor, toen verscheen het beroemde bankbiljet van 250 gulden, de, de vuurtoren. En daar stond ook een ernstige fout in. Want wat was, wat was daar aan de hand? Nou, daar stond een gedicht van Slauwerhof op, met een verkeerde titel erboven. <lacht> En dat is toen uh, in de publiciteit gekomen. De grote slouwer of kenner Lekkerkerker heeft dat ontdekt. En die, die maakte zich daar woedend. Die was woedend. En dat is toen in de publiciteit gekomen. En dit postregeltje misschien ook wel hoor, maar ik heb het niet kunnen vinden. En jullie hebben ook je best gedaan en hebben het ook niet kunnen vinden. Dus... Nee. En wat uh, vind je nou dat er iets moet gebeuren? Of is het uh, met deze uh, constatering uh, eigenlijk is de zaak beklonken? Ik denk dat het hiermee beklonken is. Bij deze dan? Ja. Taal is in ontwikkelingen. zeggen okay. Nederlanders hier altijd. Oké. Okay. Ja. Ronald, hartstikke bedankt. Heel dag. bedankt. Moddergat. Het was 128 jaar geleden, afgelopen nacht, dat in een zware storm de vissersvloot van Pezers Moddergat verging. Pezers Moddergat is een dubbeldorp, net zoals uh, Hoge Zandsappenmeer, alleen dan al veel kleiner. Het ligt aan de Friese Waddendijk, iets ten westen van Lauwershoog. En op de site van het dorp staat dat Pezes Moddergat... dit drama nooit helemaal te boven is gekomen. Nou, in de studio van RTV Noord in Groningen zit Ino Dracht. Directeur en conservator van het plaatselijke museum Het Vissershuske. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ik nou, maak ik... Vissershuske, zeg ik het ook verkeerd? Of? Nee, oh, nee en ik vond ook dat je het net heel goed zei dat Pezes Moddergat. Okay. Dat is op zijn Nederlands. Met Moddergat, een beetje met zo'n halve oog oh in het Fries. Ja. Maar uh, zeg maar gewoon Pezes Moddergat, ja... Het is heel prima. Is het waar dat, dat, van, dat ze het nooit echt te boven zijn gekomen? Nou, dat zij eigenlijk uh, kunnen zeggen in die zin... dat, uh, dat zij bijna moeten zeggen psychologisch... Uh -huh. Het heeft altijd... Uh, het heeft, dat kan je je voorstellen. Hè, een hele kleine gemeenschap. Uh, er wonen nu geloof ik 500 mensen. En dat er toen 83 mensen zijn uh, verdronken. Uh, waarvan dus heel veel gezinshoofden. Dat is een, uh, ja, een impact voor zo'n dorp. Dat blijft altijd uh, eraan zitten. Het wordt natuurlijk wel langzaam, want wel wat minder. En het is ook zo dat uh, de visserij het ook weer gered heeft daarna. Mm -hmm. he, uh, dus in die zin, maar dus daarom zeg ik meer psychologisch. Ja, want... er, is, er is ook een tijd geweest dat men er eigenlijk niet over wilde praten. He, dat kan je misschien ook nog voorstellen. Dat, uh, wij hebben het nu gewoon heel makkelijk over de ram van modder gehad... Dus zoveel jaar geleden, maar er was gewoon een periode... dat ze daar eigenlijk liever niet over wilde praten. Dat was een te zwaar leed. Is die zesde maart nog op een of andere manier een speciale dag in het dorp nu? Nou, men zal er zeker stil bij staan. En uh, het is dan nu toevallig 6 maart op zondag. Toen was het op een uh, dinsdag. Mm. Dus ik kan me voorstellen, het is ook een, uh, toch een religieus uh, dorp. Het uh, is toch heel erg uh, kerkelijk. Dat er wel wat aandacht aan besteed zal worden. En wij hebben vanuit het museum hebben wij dat uh, uh, ja, op de gezette tijden gedaan. He, ik, ik was er zelf ook nog bij in, uh, toen het 100 jaar geleden was. Nou, dat was. echt. toen stond het gigantisch in de belangstelling. Uh, Hans Wiegel was toen uh, CDK, die heeft het toen geopend. En toen leefde het nog heel, heel erg. En we hebben het ook uh, met 125 jaar herdacht, hè, dus in 2008. En mm -hmm. uh, toen was het al wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. ja maar Laten het we... blijft altijd. Laten we teruggaan naar het dorp zoals het toen was. Hè? Een vissersdorp aan het wat. Iedereen was visser of zijdelings bij de visserij betrokken. Scheefsbenodigde, ja, zelfs, pieren steken. Alles was erbij betrokken, klopt dat? Ja hoor, zeker, dat klopt. Ja. Ze leefden allemaal van uh, de visserij. Het was ook nog weer zo dat ze toch wel vrij veel in elkaar omtrouwden. P.S. Modder had een wierm vlakbij gelegen. Mm -hmm. Want je had bijvoorbeeld als vissersman niks aan een boerendochter. Hè? Die, die, daar kon je gewoon niks mee in de zin van, die kon niet meehelpen in het uh, visserijbedrijf. Dus het was heel erg, uh, helemaal gericht op het visserij. Geïsoleerde gemeenschap. In zekere zin wel. Ze, ze kwamen natuurlijk wel zelf uh, overal. He. Ze kwamen in Zoutkamp of Enkhuizen of wat dan ook. In die zin dan weer niet. Maar wel inderdaad, uh, het hoorde bij elkaar. Zoals ik al zei, omdat ze zo erg van elkaar afhankelijk waren. Waar visten ze op? Nou, in dit geval, uh, ze gingen dus uh, in, op zondagnacht uh, 5 uh, maart... om, om uh, ik geloof, uh, half 1 gingen ze weg. In dit geval gingen ze vissen op school... En dat is dus zeg maar met het net. Dan zaten in feite twee uh, methodes, twee basismethodes. Dat is vissers met het net of uh, met een hele lange lijn... waar aan zijlijntjes zaten en dan werd het, daar zat dan aas aan. Dat ja. vissers op dat grotere vissen. Daar is nu dan toevallig een expositie ook over in het museum, een tijdelijke expositie. Dat is vissen met de beug. Okay. Maar toen was het op school. Maar dit is vroeg in het jaar... Dat is heel, ja, dat is heel vroeg in het jaar en heel koud. Maar dan moet je je weer voorstellen van... zodra het maar kon, dan wilden ze eigenlijk weg. Want uh, er was, uh, ja, na het einde van de visserij... kijk, ze gingen zo lang mogelijk door in december. Mm -hmm. Maar in die tussentijd werd er gewoon niet verdiend. Mm -hmm. En dan hadden ze nog wel enige tijd nodig... om uh, de, visser, uh, de schepen op orde te brengen en allerlei andere zaken. Hè, netten, te boeten of weet ik veel wat voor zaken in de, in de winter. Maar dat was dan voorbij. En ondertussen leefden ze op de pof... Ja, zo ging dat vroeger. Die ja. leenden gewoon. En uh, de meestal hadden gewoon geen spaargeld. Maar ze gaan dus s'nachts vaders uit, zal wel met de tijd te maken hebben ook, dat, dat onzalige uh, tijdstip? Ja, dat klopt. Want uh, voor wie? Ik kan me eens niet voorstellen dat mensen Peers Moddergaat niet kennen, maar toch voor die enkeling. Uh, Pezers Moddergaat heeft geen uh, eigen haven. Nee. Dus zij moesten dan zeg maar, over de dijk lopen met hun spullen. En dat werd dan onderaan de dijk in een klein scheepje in een, in een aak, ook een zeilscheepje, werd dat uh, ingeladen. En met dat scheepje gingen ze weer naar de grotere schepen, de Aken en de blazers. En die lagen, je kon ze wel zien liggen overdag in de verte, uh, op wat, in wat dieper water op hen te wachten. Aan dus boeien dat, vast. En, ja, en, ja, ja, ja, ze lagen ja. ergens aan vastgemaakt. Ja. En van daaruit, uh, met het grotere schip gingen ze dan uh, in dit geval heel ver weg voor hen doen, uh, ten noordwesten van uh, Borkum. Of oh. de Noordoosten, moet ik zeggen, gingen ze vissen. Want daar was een schoolveld. Dus een heel rijke grond uh, om te vissen. Dus ze moesten met de tij ook het wat af? En dus inderdaad met de tij, hè, want dat, inderdaad, ik zei het al van het wat dieper water. Dus het, het was eigenlijk zo dat zodra het bij zeg maar, de app begint... dan duurt het zo'n drie uur voordat er voldoende vloed is... dat ze konden varen. Dus ze in ieder geval het grotere schip konden bereiken. Uh, dan, gaat het, dan zijn ze er boven schier langs, ze gaan naar Borkum en dan... Ja. Dan en daar waren naar... ze dus uh, vroeg in de ochtend van uh, zeg maar maandag 5 maart. Uh, Zo'n uur of zes of zo waren ze daar. En daar hebben ze de hele dag gevist. Ja. Wat je moet je voorstellen, het was wel zo vroeg in het jaar... maar het was net als nu. Er waren een paar mooie dagen geweest. En ik zei, als ze stonden te trappelen om geld te verdienen... Dus, uh, en, dat, en eigenlijk die maandag was er ook nog niet zoveel aan de hand. De weerberichten waren ook helemaal niet uh, bijzonder alarmerend. Maar aan het eind van die dag, zo tegen een uur of zeven... toen kwam er een enorm zwarte lucht opzetten. En uh, dan er zijn natuurlijk een paar mensen teruggekomen... die dat uh, hebben kunnen navertellen. En tegen een uur of tien was er al een, een, een gigantische storm. En toen moesten ze ook de zeilen uh, reven, zeg maar, dus wat uh, ja. minder zeilen bijzetten. En allemaal hagel en uh, hagelbuien, sneeuwstormen. Nou, het was Ope, echt geweldig. Open schepen. Nou, in zoverre, ze hadden wel een dek natuurlijk en een vooronder. Oh, toch. Maar, ja. Uh, ja, en als ze dan visten met uh, uh, het net... dan waren er eigenlijk drie man aan boord nodig. Want ze waren met z'n vijf aan boord. En de twee die konden in principe dan even een tukje doen of wat dan ook. Ja. Dus, uh, maar dus toen van het opzetten... en uh, toen, daarna is het in, in zo'n gigantisch tempo misgegaan... dat ze eigenlijk vanaf, zeg maar, tien uur avond, maandagavond... hebben ze de vlucht ingezet weer terug. En al gaar werden ze gewoon onbestuurbaar... en eh, hebben ze ook, eh, zeg maar, meer en meer laten drijven. Mm -hmm. Maar ze hebben allemaal eh, die nacht doorstaan. Want toen het, zeg maar, licht werd weer... dus dan kom je op die dinsdagochtend 6 maart... Mm -hmm. toen waren ze in principe allemaal nog drijvende... En uh, dus dat was een, ook de overlevenden zeiden, nou, dat was een nacht om nooit meer te, te vergeten. Zo'n gigantische storm. Maar toen moest het dus nog komen. En uh, het schijnt zo dat de wind uh, toch op een zeker moment wel wat minder is geworden. Maar ze hebben ook last ge, gehad van enorme uh, golven. En wat daar dan nou precies de oorzaak van is, is niet helemaal duidelijk. Maar het zijn daar wel gronden met heel veel ondieptes en zo. Hè. Dus verschillende ja. dieptes, dat Als kan je, ook allerlei. En de wind tegen de tij in, dan kan ja. het wel. Want, uh, ja. Ze vergaan dus, wa waar vergaan ze precies? Nou, ze kijk, ik zei al, ze vluchten dus van Borkum naar, uh, terug naar Moddergat, dus naar het westen. En de schepen zijn eigenlijk vanaf uh, Terschelling tot uh, Ameland, uh, Schiermonnikoog en nog verder in noorden zijn ze uh, nou ja, omgegaan. En, en dat gebeurt dus ja, de een na de ander, zeggen de getuigen. Hmm. Dus vanaf een uur of zes, de een na de ander. En ze hebben dan zo'n mooie uitdrukking daar dat. Uh, ze gingen als theekopjes om. Hè. Dat was toen <laughs> gebruikelijk. dat je, Als je klaar was met je thee of koffie... dan zette je dat kopje andersom. Op ja, ja, en op ja. die manier... die schepen waren eigenlijk, kun je zeggen... die aken en blazers niet berekend... op dit soort uh, weer op zee. Ze zijn allemaal bij elkaar. Dat is toch ook een, een groot risico? Zei ze. Ja. ja. ja dus, dus toen zijn ze de een en het andere, zijn ander... kopje omgegaan en uh, met man en muis vergaan. En op een gegeven moment waren er nog drie over... En dat wordt verteld door uh, Gerben Basteleur. Dat is dan zeg maar, de, de hoofdpersoon van de wonderbaarlijke redding... van uh, de ramp van Moddergat. Uh, die was daar met zijn uh, familie, met zijn vijfde, dus waren ze aan, aan boord. En hij zegt, van, nou, dan zagen op een gegeven moment... Ja, zij dachten van, nu zijn wij misschien aan de beurt. Maar eerst was nummer drie nog aan de beurt. Zeilen gingen plat op water, hij kwam weer overeind. Maar op een gegeven moment weer in de lengte uh, omgeslagen en overboord. En toen... Uh, zijn oom, Ger van Gerben's uh, oom, die was op een gegeven moment door een golf van boord geslagen en weer teruggezet. En die was naar het vooronder gegaan, want je kan je voorstellen, die was even niet helemaal. Uh, lekker meer. Nee. Die was niet helemaal meer lekker. En uh, Gerben is op een gegeven moment gaan kijken naar zijn omke. En uh, toen is het schip omgeslagen. En toen zaten dus die twee mannen in dat uh, ruim, in een soort luchtbel. In een luchtbel, ja. En uh, daar hebben ze een hele tijd gedreven. Totdat ze, nou, hij schatte zelfs zo tegen een uur of acht... Uh, hoorden dat ze dus ergens aanspoelden. De, de mast knapte af, een enorm gekraak. En toen bleek, dat bleek later, zaten ze op het strand van Schiermonnikoog. Oog. En daar hebben ze dus nog de hele nacht... in het stikdonker donker, moet je je voorstellen. En dan dat water, hè, je kan het je echt nauwelijks voorstellen. Zo koud dat als, als dat is geweest. Zaten ze tot aan... Nou ja, tot aan hun nek in het, in het water. En hebben ze zich daar proberen vast te houden. Nou, die oom, dat was een man van 61, die heeft het niet gered. Die is daar op een gegeven moment gewoon eh, omlaag geleden in het water. En toen was eh, Germa daar dus in zijn eentje en die heeft het eh, volgehouden. Eh, ongetwijfeld zwaar onderkoeld. Maar op een gegeven moment hoorde hij dus wel, uh, toen het licht werd en de eilanders daar uh, gingen kijken natuurlijk, naar die aangespoelde scheepsresten, hoorde hij de mensen en is er door klopsignalen en zo, nou in ieder geval is er contact gekomen en is hij daar uit het schip gehakt. In zijn boeken De Sprekende Slang observeerde Nico Dros dat de vissers die het strengst in de leer waren, de grootste risico's namen. Het zijn ook bijbelvaste dorpen, hè, pezers en moddergat. Ja, nog steeds. Ja. En uh, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, hoor. En toen inderdaad, nou ik kan je voorstellen, dat mensen toch die op zee zitten onder dit soort omstandigheden toch uh, heel erg gebaat zijn bij een, een houvast, een geestelijk houvast. En daar vertrouwden zij op een gegeven moment ook echt op. Niet allemaal terecht, zou je kunnen zeggen in dit geval. Maar uh, ik bedoel, het gaf hen wel de, de moed en de kracht om zo'n beroep uit te oefenen. En ja, hoe merk je dan het... dat het, sorry, dat het drama nu nog leeft in het dorp? Nu nog? Nou, het is nu natuurlijk zo, ik vertel al een beetje dat de, he, men trouwde erg in elkaar, om, dus iedereen was familie van elkaar, iedereen heeft daar familie. En net zoals wij praten over voor en na de oorlog, en dan bedoel je de Tweede Wereldoorlog, dan had iedereen eens dus een paken of een beppe die weduwe geworden was, maar het was allemaal te maken met de ramp. He, dus het was eigenlijk doordrongen in, in dat leven. Okay. En gewoon iedereen weet dat dat is je eigen geschiedenis. Okay. Inodracht, ja. uh, we moeten het hierbij laten. Dank voor het prachtige verhaal. Je bent directeur van het Museum Het Visser-Suske. En dat ligt in Wezensmondergat. Ja. En daar kan je het hele verhaal trouwens op een prachtige manier... werk ik uit eigen ondervinding, euh, bekijken. Bedankt. Graag gedaan. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio door de VPRO. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. U kunt ons podcasten, bijvoorbeeld door iTunes naar OVT te zoeken. En u kunt naar onze website... Um, www.geschiedenis24.nl Dat is een nieuwe, geschiedenis24.nl Met omroep.nl, schuin steep, geschiedenis komt u er ook nog hoor, maar geschiedenis24.nl Marik Scholhaas, goedemorgen. Ja, dag Martijn, goedemorgen Als we daar naartoe gaan, wat dan? Ja, misschien inderdaad een beetje ingewikkeld dat geschiedenis24, omdat het ook de naam is van het themakanaal Ja uh, maar het is dus nu ook de overkoepelende naam van uh, onze website... waar dus ook uh, OVT en uh, andere tijden onder vallen. Geschiedenis24.nl um, Op de website hebben we een, een mooie documentaire uit 1969... die Roelof Kiers destijds voor de VPRO maakte. Revolutie in, Liba in Libië. Hij ging uh, twee maanden nadat Gaddafi daar aan de macht was gekomen... in Libië kijken en maakte daar een uh, documentaire over. En die is toch wel... Uh, ja, verbijsterend om te zien soms ook uh, de volstrekte kritiekloosheid waarmee de revolutie van Gaddafi destijds uh, door Kiers werd uh, verslagen. Ja. Je ziet feitelijk dezelfde beelden die je nu ziet, alleen toen was het voor Gaddafi en nu was het tegen Gaddafi. Dus het uh, geeft ook iets relativerends aan het begrip revolutie. Um... Op het uh, themakanaal Geschiedenis 24 dus dat je ook via de website Geschiedenis 24 kan bekijken. Uh, dat staat vanwege het carnaval helemaal in het teken van het uh, rijke romeinse leven. Twee grote kro series uit het verleden worden vertoond. Onder andere de serie 60 jaar lief en leed die de Caro in 1985 maakte en de serie Katholieken in de 20e eeuw die de Caro in 1999 maakte. En dat zijn 16 delen. Straks om 12 uur is een deel van die laatste serie te zien en vanavond om zes uur kun je een aantal delen van 60 jaar lief en leed uit 1985 bekijken op geschiedenis24 of geschiedenis24.nl. Oké, okay, Marks. Goedemorgen uh, verder en bedankt <laughs> <Ja, laughs> dan voor dit verhaal. <laughs> geschiedenis24.nl, daar staat trouwens ook de verwijzing naar de weblog van Ronald van der Boogaard, waarin hij um, zijn ontboezemingen over de Vondelpostzegel um, breed uitmeet. De wolf... De wolf is bezig aan een comeback. Na een afwezigheid van anderhalve eeuw staan biologen en ecologen... te popelen om hem in Nederland en België te verwelkomen. Maar er zijn ook kritische geluiden. De wolf, die per jaar meer dan 600 kilo wild... wilde zwijnen, reeën, herten, hazen verorbert, verstoort het zo zorgvuldig beheerde evenwicht van de natuur in onze polder. En zou zelfs de mens mogelijk niet met rust laten. Hans Olink en Elmer Zwart volgen het spoor van de wolf en gaan op zoek naar het waarom van zijn slechte reputatie, naar de gruwelverhalen over de weerwolf, maar vooral naar de terugkeer van de echte wilde wolf. Behalve programmamaker ben ik schapenhouder. In deeltijd wel te verstaan. Sinds wij twintig jaar geleden een boerderij in de Belgische Ardennen betrokken... raden de dorpsbewoners ons aan schapen te nemen om het gras in de wei... die vol zwerfkeien ligt, kort te houden. Beter zo'n natuurlijke tondeuze dan de messen van een maaimachine eraan wagen. De schapen functioneerden perfect voor het doel waarvoor ze waren aangeschaft... Maar het bleken ook nog bijzonder leuke gezelschapsdieren te zijn. Alle lammeren kregen een naam en de kudde groeide uit tot twintig schapen. Onze zoon kent nog alle namen uit zijn hoofd. Soms verdween er een lam. Volgens onze 68-jarige buurman Jean was het de vos die daarvoor verantwoordelijk was. Het was triest, maar een bedrijfsrisico waar volgens de Ardense boeren weinig aan te doen was. We raakten er nooit echt aan gewend hoewel we nooit een kadaver zagen. Dat zou veranderen. Op een dag, nog niet zo lang geleden, zagen we toen we thuiskwamen vanuit de verte een schaap... dodelijk gewond in de wei liggen. En verderop nog een. En toen we dichterbij kwamen, zagen we erin lopen met een grote bloedende wond in zijn hals. Ik zal niet verder in details treden, maar het was een slagveld, kan ik u verzekeren. Hier was een roofdier aan het werk geweest. Dat kon niet anders. Radeloos gingen we langs bij onze buurman Jean. Hij reageerde gelaten, alsof het een natuurramp was geweest... waar je als mens niets aan kon doen. Volgens hem waren het wilde honden of wolfshonden geweest... die deze ravage hadden aangericht. We hadden er nog nooit van gehoord. We haalden de dierenarts erbij, maar die kon ook geen uitsluitsel geven. Hij vermoedde dat het honden waren. Hij gaf de gewonde schapen die geen kans meer hadden een spuitje. Vier schapen dood. Er ging weer een maand voorbij tot we op een dag tegen het ochtendgloren... een enorm tumult in de wei hoorden. Ik ging kijken en zag een hond achter de schapen aanhollen. Hij moest over het hoge hek zijn gesprongen. Het leek wel een van de twee waakhonden van Jean. Die zag ik, alweer twee schapen had doodgebeten... en de derde van de rest had geïsoleerd, zodat ze kansloos was. Toen ik met een dikke stok op hem afkwam, maakte hij zich uit de voeten. Even later kwam Jean een pols hoog te nemen... en hij moest erkennen dat het zijn herdershond was geweest. Hij zou, zei hij, de zaak regelen met zijn verzekering. We waren ontzet. Boos om wat er gebeurd was, maar konden zoals gewoonlijk niet kwaad worden op Jean... die we nooit konden betichten van kwaadaardigheid, hoogheid van laksheid... Een paar dagen later kwamen we terug op de onverkwikkelijke gebeurtenissen. Het is iedere keer weer frappant hoe rustig en weinig schuldbewust Jean over het onderwerp spreekt. Het lijkt hem niet te raken, alsof zijn honden niet anders konden dan onze schapen opjagen. Het is hun instinct, zegt hij. Als de schapen gaan hollen, wordt jachtinstinct van de honden aangewakkerd. Dan raken ze in trance en dat is niet te vermijden. Om herhaling te voorkomen, belooft Jean schrikdraad aan te leggen... want, vindt hij, dit mag niet weer gebeuren. Voorlopig zijn wij gerustgesteld. Het gekke is dat hij in eerste instantie werkelijk dacht... dat het wilde honden of wolfshonden waren die het op onze schapen gemunt hadden. Dat had hij al vaker meegemaakt in de streek. Zelfs dat ze zijn koeien in het nauw hadden gedreven. Ze zijn volgens hem erger dan wolven... omdat ze schapen verscheuren zonder ze te eten. Wolven jagen alleen als ze honger hebben. Maar wolven zijn natuurlijk weer gevaarlijker omdat ze in roedels jagen. Laatst hoorde hij dat de wolf weer zou terugkeren naar België. Daar zou hij niet blij mee zijn, zegt hij. Als wij zeggen dat een wolf toch niet veel erger is dan wat zijn hond deed kijkt hij bedenkelijk. Wolven jagen onze kalveren en koeien op, zegt hij. Dat is voor ons boeren vervelend. Maar ze jagen ook veel wild, wilde zwijnen en herten. En dat zien wij als jagers natuurlijk niet graag. Als de wolven in België binnen willen komen, dan zijn ze niet tegen te houden. Ze hebben geen paspoort nodig. Jean zegt in de kranten hebben gelezen dat er schapen door wolven zijn aangevallen. Waar, weet hij niet meer precies. Ergens in de Eifel, vermoedt hij. Niet meer dan 100 of 200 kilometer van ons vandaan. Nieuwsgierig geworden door de verhalen over de wolf... vragen we hem of hij iemand kent die ons meer over wolven kan vertellen... en zo maken we een afspraak met Peter Lennarts... die een wolvenopvang heeft in Bilstein, een dorp in de Belgische Hoge Venen. Voordat we naar zijn wolven gaan kijken, drinken we koffie in de kantine waar een Ardense houtkachel rond. Mensen, we staan eigenlijk niet op de menu van de wolf. Een wolf zou een mens kunnen doden. Maar als je nou eens gaat kijken op de wereld... hoe dikwijls dat een wolf een mens gedood is, dat is eigenlijk nihil. Hoe komen dan die verhalen de wereld in? Uh, ja, maar wij zijn eigenlijk als mens goed om verhalen uh, levendig te houden. Je moet eens voor, terug, gaan, terug naar de middeleeuwen. Leefden we wat anders? Kinderen bijvoorbeeld uh, letten op dieren. Ging, liepen de natuur in. Eh, als een kind bijvoorbeeld zijn diertjes, eh, laten we het maar eh, de ganzenhoedseltjes noemen, wil beschermen en zo'n wolf wil zo'n gans eten, ja, neem dan maar voor mij aan dat dat kind ook gedood werd. Ja, en dan krijg je natuurlijk angst. Zullen we nou even naar buiten gaan, naar de wolven? Gaan ze dan gelijk huilen als we naar buiten gaan? Nee. Nee, die gaan niet. Ja, die is niet het, is huilen. het is altijd wel een reden dat ze huilen. We hebben hier de kerk in het dorp vlakbij. Als de kerklok horen luiden, dan gaan ze huilen. De ziekenwagen of de brandweer, dan gaan ze huilen. Als ze dat horen, dan huilen ze. Soms ook spontaan. Als er eentje begint te neurien, dan is het net zoals bij mensen. Als je een stukje mooie muziek hoort... En je vindt het mooi, we krijgen ook mee neuren of zingen. Ja. En dan doen de wolven dat ook. Dat is dus, uh... Er zijn verschillende redenen om te huilen. Ja, het is, het is ook een communicatiemiddel. als wij ons stem gebruiken. Maar het is ook om, uh, om, om leuke dingen mee te doen. Onder de paraplu? Onder de paraplu, ja. Hoeveel wolven heeft u? Nee, ik moet altijd nadenken, er zijn een paar gestorgen. Veertien, denk ik. En hoe oud zijn die? Nou, ze heel... variëren van, van uh, nog geen jaar tot... Dit jaar wordt Noorie 14 jaar. Tot 14, want onze oude jongen. Is dat zo'n beetje de maximumleeftijd ook? Ja, ze waren gemiddeld wel 15. Dus uh... hoe komt u aan die wolven? Nou, meestal wordt er gevraagd of wij ze willen opvangen. Dus uh, we hebben alleen één keer, uh, dus vorig jaar, een nestje laten geboren worden. Maar dat is een reden. Want we, ik zie, we hebben ontdekt in die jaren dat we wolven hebben. tot wolven in principe als een ruzie maken. Was het gebruikelijk om een wolf in de, in de geschiedenis... om een wolf, ja, wolf, wolf maar, te houden? Ja, dat is overal zo geweest. Dat is in België geweest, in Nederland geweest. In Nederland werden ook gewoon bij mensen thuis... Uh, ook walswolven gehouden. Pak maar eens bijvoorbeeld. Uh, de uh, Nederlands ras, uh, Zaloos Wolfhond is ontstaan. totdat er iemand Duitse herders had, maar hij had ook wolf... Die had hij uit uh, uh, blijdorp gehaald, in Rotterdam. Ja, dat krijg je als je in Dordrecht woont. Wij woonde in een Dordrecht. Dus, uh, dus dan zie je, dus, uh, daar, uh, die man die ging dat ze kruisen met zijn Duitse herders. En zo is het Nederlands ras ontstaan. Maar in België had je ook uh, figuren die uh, zoiets deden. Is zelfs een, in Vlaanderen was een pastoor die dat deed. We dus. <laughs> hebben de mensen dan altijd geprobeerd om de wolf als huisdier te houden? Ja, maar zo is de wolfhond geworden. Hè? Als toen wij nog eh, jaren verzamelaars waren, ja, je kwam wel zoiets tegen als eh, pups in een hol, dan nam je mee naar huis. En dat was moeilijk voor de kinderen te spelen. <coughs> nou ja, je moest nog wel melk hebben. Ja, in de vroegere jaren hadden we nog geen melkpoeder of uh, melk van de fabriek. De enige die melk leverde, was de vrouw. Maar kijk nu nog maar naar uh, zeg maar de oervolkeren. Die hebben geen probleem om een huisdier aan de borst te leggen. Dus daar werd ik gewoon aan de bos gelegd. <lacht> zo zijn we aan zo'n hond gekomen. <lacht> ja, zonder vrouw hadden we geen honden gehad. Oh, nee? Ja, ja. <lacht> ja. De wolf heeft een slechte naam in de geschiedenis en in de literatuur. In Fenrir, een lang weekend in de Ardennen, een roman van Hella Haasen, heeft de pianiste Edith Waldschade een privé-wolvenkamp... In een brief aan een vroegere geliefde schrijft ze over de wolf Fenrir. Mijn hele jeugd heeft in het teken gestaan van de wolf als aardsvijand. Als symbool van de macht die alle leven op aarde bedreigt. In de hal van mijn huis in de Ardennen, waar jij nooit geweest bent... hangt een reusachtig doek van een Duitse schilder uit de 19e eeuw... die nu totaal vergeten is. Terecht, denk ik. Met het talent van een Caspar David Friedrich of zelfs een Alfred Beukling... had hij een groots kunstwerk kunnen scheppen. Nu overtreft zijn bedoeling zijn vermogen. Jij zou het onmiddellijk Edelkitsch genoemd hebben. In een hemel vol woeste, donkere wolkenmassa's... bespringt een monsterlijk zwarte wolf met opengesperde muil... en uitgestrekte klauwen de ondergaande zon. Tot mijn vroegste herinneringen hoort het ogenblik... waarop mijn vader mij vertelde van de wolf Venrier die jaar na jaar probeert de zon te verslinden. De zon verliest aan stralenkracht, dooft tot een bloedrode bol... weerloze prooi van het ondier. Oorlog en rampen teisteren de wereld. Kinderen vermoorden hun ouders, broers slaan elkaar dood. De mens is de mens een wolf. Een ijskorst bedekt de aarde en dan wordt het voor lange, lange tijd nacht. In het Oude Testament wordt de wolf voor de eerste keer... als symbool voor het kwaad gezien als de baarlijke duivel die tegenover de goede herder, de dienaar gods, wordt gesteld. Zo staat in het Nieuwe Testament, Matthäus 7, vers 15, geschreven... Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen... maar van binnen zijn zij grijpende wolven... Dit negatieve beeld heeft ertoe bijgedragen dat de wolf... en later ook de zogenoemde wolfmensen, de weerwolven... door de katholieke kerk worden gestigmatiseerd en vervolgd. De Ardennen doet de fantasie met betrekking tot de wolf opleven. In Venrier, een lang weekend in de Ardennen... ziet hoofdpersoon Matthias Kroonen de wolven als schepsels... die zich onttrekken aan iedere poging tot domesticatie. Het zijn ongetemde bloedverwanten, van de onderworpen en al te vaak... tot een karikatuur van zijn oorspronkelijke aard- en gedaante gefokte hond. Zij kenden van nature begrippen als saamhorigheid en discipline... en vormden een onmisbare schakel in de voedselketen van woud en veld. Alleen door de doodsnood gedreven waren zijn gevaar voor de mens. Waarom werden zij sinds eeuwen meer dan andere dieren gehaat... en met uitroeiing bedreigd? De lelijke jakhals, ook een verre neef, wekt walging. Maar de wolf geldt van ouds als de belichaming van duistere machten, een van de verschijningsvormen van de duivel. Matthias was gefascineerd door de uitersten in wolvengedrag, zoals hij die tegenkwam in literatuur, mythologie en in berichten van onderzoekers. Tegenstrijdige voorstellingen. Wolven die met gloeiende ogen, bloeddorstig, snel als de wind... over besneeuwde vlakten achter een slede of ruiters aanjagen. Maar ook de wolvin, die Romulus en Remus zoogde. Het klassieke voorbeeld van vaker bij die dieren waargenomen moederlijke zorg... voor hulpeloze jongen van een ander soort. Waarom kwam er tot zo'n gruwelijke, onverbiddelijke campagne tegen een soort... die tot dan toe weliswaar telkens weer symbool van het kwaad was... Maar de mens niet had lasten gevallen en zijn bestaansrecht op aarde van nature bezat. We vragen het Leon Linaerts, medewerker van de ARK. De stichting die de terugkeer van de wolf in Nederland moet begeleiden. Ja, ik denk uh, dat die slechte naam dat hij die die in het verleden gekregen heeft... Uh, dan moeten we teruggaan, uh, uh, niet eens zo heel erg ver, maar uh, zeg maar in de na-Romeinse tijd... In die Romeinse tijd had hij nog een, een, een, een prima naam. Denk aan de Romulus en Remulus, de, de, de, ja, de mythe daaromheen. Ook de Germanen die hadden hem hoog. En nou, meer van die volken van destijds die vonden een de Wolf wel ja, imposant. Maar niet iets om... Nou, dat had geen slechte naam. Nou, die slechte naam die is pas later gekomen toen de bevolking steeds meer ging toenemen. En uh, eigenlijk was uh, er weinig ruimte was voor al die mensen. En uh, je had heel veel kleine boertjes met uh, weinig vee. Denk maar aan een paar schaapjes of een paar geiten of één koe of uh, twee varkens. En als dan zo'n zo wolf, uh, of ja, zo'n boer, als het dan winter was... dan moest hij dan één van zijn varkens slachten of hij moest een hertstropen uit het bos. Nou, dat laatste deed hij dus bij voorkeur, ook al was het verboden... En uh, het gevolg was dat naarmate de hoeveelheid mensen toenam en uh, naarmate we verder kwamen in de middeleeuwen, die bossen steeds leeg raakten. Daarmee verloor de wolf en andere grote roofdieren verloren hun prooidieren. Links is verdwenen, bruine beer verdween. En uh, die, uh, die wolf is eigenlijk als enige overgebleven. En Waarom? Omdat hij uh, door zijn sluwheid in staat was om. Uh, uh, af en toe een schaapje te pakken, of een geit, of een varken, of een kalf, of een veulen. Uh, maar ja, dat jatten die dus. Van, uh, dat had een eigenaar, een boer, en dat waren allemaal keuterboertjes. Nou, en je moet je voorstellen, als jij uh, drie schapen hebt... en er wordt er één weggehaald, dan is dat een, uh, een groot verlies. Dan ben je een derde van je kapitaal kwijt. En soms betekende dat dat je uh, te weinig inkomsten had... om, uh, uh, um, om goed door voet de, de, de winter door te komen. Dus als, je, ja, in een, als er dan de winter daarop nog weer een schaap doodging... dan was je helemaal de pineut en uh, zo raakten mensen aan de bedelstaf. Nou, en een andere reden was, is dat er in het verleden... Uh, dan moeten we teruggaan naar de middeleeuwen. Er was sprake van hondsdolheid. Dat zat niet alleen in wolven, maar ook in vossen en, en uh, soms in honden. Het uh, was een heel gevaarlijke ziekte waar je niks aan kan doen. En als een mens het kreeg, dan werd hij ook hondsdol. En was net zo gevaarlijk als een hondsdol hond of wolf. En uh, uh, dat was een dus echt verschrikkelijke ziekte. Nou, tegenwoordig uh, uh, hebben we daar een vaccin tegen. Uh, uh, je kunt, uh, nou ja, zeg maar, we hebben in heel Europa hebben we hondsdol uit uitgeroeid. Dat is in 10, 15 jaar uh, tijd is dat uh, voor elkaar gekregen. En uh, uh, er hoeven dus geen wilde dieren of, of huisdieren of wat dan ook, hoeft hondsdol te worden. En als het toch lokaal ergens gebeurt, dan kun je dat heel snel in de kiem smoren... door, eh, door dat vaccin eh, rond te spreiden en eh, eh, dieren te vaccineren. Ook in het, in het wild kan dat gemakkelijk. En dan, dan sterft zo'n ziekte eh, weer heel snel uit. Nou, dus door eh, die ziekte is eigenlijk geen probleem meer. En daarmee is het belangrijk gevaar van wolven... Die hebben we heel enthousiast. Ja. Herders, herders, herdershond komt hier aan. Hoe weten we dat dit een hond is en geen wolf? Nou, uh, allereerst omdat zijn uh, staart uh, uh, veel te kortharig is. Dus uh, hij heeft geen, geen bossen gestaart. Hij heeft een halsbandje om. Dat hebben de meeste wilde wolven ook niet. En uh, hij komt al kwispelend op ons afgeremd. En wil graag een knuffel krijgen. Ja, dat zijn allemaal dingen die doet een wolf niet zo snel. Nee. Uh, en verder klopt uh, de kleursamenstelling niet. de, de, de, um, de kin... is een bruine wolf. Bruine, uh, herder op ja, Deze heeft een bruine uh, uh, uh, zeg maar De, de vachtkleur op de rug en op de flanken zou nog kloppen, kunnen kloppen. Maar de uh, koptekening is uh, typisch herder. Hij heeft een volledig zwarte snuit. En een wolf heeft een, een witte, uh, um, witte, witte kin en een witte mondhoeken. Ja, die, uh, men heeft altijd hondsdolheid proberen tegen te gaan. En uh, ik denk dat de wolf dat uh, ook uh, gewoon tot een gevaarlijk dier maakte. en Een gevreesd dier. Die beide problemen die hem zo'n slechte naam hebben bezorgd... die zijn nou eigenlijk uh, ja, die, die, die zijn opgelost, uh, als we dat zo mogen zeggen. En uh, uh, we kunnen zelfs uh, allerlei dingen doen die vroeger niet mogelijk waren... om ook de wolven bij de schapen vandaan te houden. Denk aan een uh, schrikdraadje. is uh, voldoende... Als je het mits goed aangelegd is, is dat voldoende om uh, wolven tegen te houden. Nee. En uh, uh, daarmee kunnen we effectief uh, de wolf uh, de pas afsnijden naar de schapen toe. In 1557 geeft de Zweedse geleerde Olaus Magnus... zijn Historia de Gentibus septentrionalibus uit... waarin hij beschrijft hoe de wolf het terrein van de zwarte magie betreedt. Als iemand zich tegen Gods gebod in wenst aan te sluiten... bij een genootschap van die vervloekte lieden... opdat hij gedurende zijn hele verdere leven op bepaalde tijdstippen van het jaar... op daartoe bestemde plaatsen met hen kan samenkomen... om dood en verderf te brengen over andere mensen en hun vee... dan krijgt hij van degene die in deze tovenarij ervaring bezit... de graven zijn gedaante te veranderen. Iets wat volstrekt tegen de natuur indruist. Als die verboden hond hem als lid aanneemt... Dan geeft men hem een beker bier te drinken... onder het uitspreken van bepaalde bezweringen. Daarna kan hij zich verbergen in een woud... zijn menselijke gedaante afleggen en zich in een wolf veranderen. Ook bezit hij het vermogen aan tijd weer mens te worden. Om een antwoord te krijgen op die vraag... waarom de mens in een weerwolf kan veranderen... reizen we af naar Zertogenbosch waar Ivo Gay met zijn vrouw een eigen uitgeverij genaamd Voltaire heeft. Maar vooral boeken verzameld over hekserij. Een hobby waarbij de weerwolf niet weg te denken is. Kijk, dit is de Encyclopedia of Witchcraft and Demonology. Uh, en als je dan gaat kijken... Uh, dan zie je de weerwolf in verband... Nou, hier heb je dan bladzijde over lycanthropie. Weerwolverij, zou ik me kunnen vertalen. Hè? Lycanthropie komt van het Griekse lukos, wolf, en anthropos, mens. Dus de wolfmens. En de weerwolf heeft een soortgelijke etymologie, want weer is Oud-Germaans. En betekent man. De manwolf. En dat weren, dat vind je nog terug in het Latijn. Wirr. Man. Ja. Dus manwolf zou je maar kunnen zeggen. Wat, wat is een weerwolf? Een weerwolf is dus iemand die door magie. Op verschillende manieren overigens, soms met zalven, soms met een gordel. Uh, van een mens in een wolf verandert. Met welk doel? andere mensen verscheuren. De wolf was eigenlijk in West-Europa, in Zuid-Europa... in die periode nog het meest bedreigende roofdier die kon rijden. In de middeleeuwen? Nou, dat is al in de renaissance. Want exerie is niet middeleeuws. Dat is echt iets van de... merkwaardig genoeg iets typisch van de renaissance... Pas bij de verlichting zijn de verlichte geesten, vooral uh, uh, Johanna Wier en Balthazar Bekkers, die alle twee in Nederland werkten, die zeiden: Dat is allemaal flauwekul, die heksen bestaan niet. Die, er zijn misschien wel vrouwtjes die denken dat ze heksen zijn, maar die kunnen niks. En toen is het ook afgelopen. Maar toen zitten we, dan zaten we al in de 17e. Zelfs een stukje nog in de 18e eeuw, voordat die ex-vervolkingen volledig ophielden. En die weerwolf, ja, er zijn verschillende uh, weerwolven geweest... Uh, die meestal op een vreselijke manier werden ter dood veroordeeld. Ze bekenden natuurlijk altijd. Als ze gefolterd werden, dan zeiden ze, ja, ik ben een weerwolf... En ik heb al die moorden gepleegd. En, uh, waarom bekenden ze? Waarom ze bekenden? Van de pijn. Uh, zoals al die heksen ook hebben bekend. En dat waren geen heksen, maar ja, als je waanzinnig wordt gefolterd, dan uh, bekend je wel op de duur om er maar vanaf te zijn. En, en de weerwolf is de mannelijke pendant van de, van de heks? Nou, de weerwolf is eigenlijk een uh, van uh, of een uitvloeisel van de magie van de heks. Uh, het was meestal uh, een man die met een heks samenwerkte. Die heks had dan, volgens bijgeloof, van de duivel bepaalde macht gekregen... waardoor ze die man in een wolf kon laten veranderen. Of door zalven. Of in het geval van een Peter Stoep, of Stomp uh, door middel van een gordel, als hij die omdeed, veranderde die in een wolf en verscheurde die meisjes en vrouwen en uh, men. Uh, ja, men. Ja, meerdere waarschijnlijk wel. Geen, misschien waren het wel echte wolven die al die meisjes en die vrouwen werden aangevallen, maar die konden ze niet te pakken krijgen. Dus zo'n meneer Stoep. Uh, die bekende maar. Ze hebben hem op een uitermate onprettige manier ter dood gebracht. Wat was dat voor iemand, Peter Stoep? Nou, gewoon een boerjongen. In de buurt van Keulen woonde die. Maar er zijn ook andere. Er is een, een 14-jarig Frans jongetje. Jean Grenier. Die in. ik geloof, in 1600 en drie, bekende dat hij een weerwolf was. Dat geloofden de rechters niet. Het was gewoon een, een debiel. En die hebben zich ergens in een klooster gestopt. Henricus Kosterius, pastoor te Lokeren, noemde in zijn boek Historie van de oudheid des Katholieke geloofs, de weerwolven een plaag die de streek van het Vlaamse stadje Lokeren teistert. Die plage is geweest dat deze tweejarige durende... en ook een weinig tijds tevoren die mare heeft gegaan... dat niet alleen de beesten wolven en waren die de mensen vernielden... maar mensen zelf weer wolven hieten, De welk mij ook sommigen wilden zeggen, zo zij van wolf gebeten waren... dat hun docht dat ze menselijkte tussen beiden zagen... aan sommige delen des lichaams. Maar en hebben mij hetzelfde niet konnen laten voorstaan waarachtig te wezen... Dat voordat ten leste tot Bepper, drie mijlen van Keulen, in een weerwolf gevangen is geweest. Denwelke men daar om deze en de meer andere boze feiten bedreven, naar luid zijner bekentenissen, op den 31 oktober 1589 te polveren verbrand heeft. De 80-jarige oorlog, 1568-1648 heeft tot gevolg dat de Nederlanden zeer woelige tijden beleven... waarvan de wolven profiteren, zoals Specie Hoofd schrijft in Nederlandse Historieën. Hele dorpen werden verlaten en nadat de mensen minderden ongedierte aanfokten... toen in de huizen wolven kwamen nestelen en men vernam... hun jongen geworpen in de bedsteden. Toen deze gruwelijke beesten derwijze vermenigvuldigden in Brabant en Vlaanderen... dat ze bij schaarsheid van aas niet alleenlijk het vee... Maar wijven en mannen aanranden, de kinderen uit de wieg of de ouderen armen schaakten. En op één jaar, zo berekend werd, omtrent Gent binnen twee mijlen in Ronde wel honderd mensen verslonden. Om de wolf uit te roeien loven lokale autoriteiten premies uit voor iedere gedode of gevangen wolf. Om fraude te vermijden wordt in een aantal gemeenten gevraagd een bepaald lichaamsdeel af te geven. Zo moet men in het dorpje Poperingen de kop van de gedode wolf inleveren. Een gemeenterekening van 1585 luidde bijvoorbeeld. betaald aan die van Westvleteren over een Wulfinne bij hem lieden ten bussen gevangen en het hoofd hier gebracht. Later volstaat de rechte voorpoot. In de streek van Deurle wordt ook geëist dat men de kop van de gedode wolf toont. De baljuw getuigt in 1599. Hoe hij met andere parochianen der voorzijde parochie woensdag lesleden, wezende den zevende deze maand, gevangen hebben in een wolf met een wilvinnen, dan of zij als heden de hoofden van dezelve al hier in steden gebracht hebben, om het dan of gerecompenseerd te wezen. In 1810 voerden de Fransen ook hier hun systeem van de Louveterie, de wolvenjacht in. Toch worden in Venlo en omstreken, nog dertien kinderen door de wolven aangevallen en gedood. Deze reeks slachtoffers veroorzaakt grote opschudding in de streek. te meer daar de officiële wolvenjagers, aangesteld door de Franse bezetter... niet in staat blijken om een einde te maken aan de plaag. Erger nog, op hetzelfde ogenblik dat op de ene plaats... vruchteloos een klopjacht wordt gehouden... maken wolven op enkele kilometers daarvandaan een nieuw slachtoffertje. De Maastrichtse marktzanger... Johannes Henrikus Bindels maakt liederen op. Ach mensen, ik moet u wat droevigs verkonden. Zeer verschrikkelijk voor die het hoort en ziet. Het welk zekerlijk komt door de zonden die dagelijks de wereld van Want mensen leven in ganse eeuwen en is niet geschiet geen ik nu bediet. Tussen Venlo en Roermond die steden, het dorp heet Bezel, is deze zaak geschiet... Van twee vrouwen en hun kindersmeden die koren bonden, maar tot hun verdriet. Ach, wat bezwaren en droefgevaren. Het is waar het gebeurt. Een wolf een kind verscheurt. In heel wat steden en gemeenten bestaat de gewoonte... s'avonds het wolvenklokje te luiden. Om inwoners te waarschuwen zich niet meer op straat te begeven. In het Vlaamse dorp Poperingen blijft men tot aan de Eerste Wereldoorlog... het wolvenklokske luiden. Elke avond om negen uur. We keren terug naar Ivo Gay, die het einde van de weerwolf ziet naderen. Als wolf in de gedaante van een mens, heeft hij geen betekenis meer. Sinds de wolf is uitgeroeid in de grootste delen van Europa, is dat geloof in de weerwolf ook verdwenen. Met die weerwolf, wolven vormen geen bedreiging meer. Nu zal die minder kans hebben. Kijk, uh, vroeger buiten de steden werd alles lopend of in een kar of te paard gedaan. En dan kan natuurlijk zo'n wolven wel uh, behoorlijk wat schade aanrichten. Maar als je met een auto door een wolvengebied rijdt, dan is er ook niks aan de hand. We naar Mythe Wolf deel 1... gemaakt door Hans Olink, Techniek Barry Kamer. Stemmen waren van Astrid Nauta, Elma Zwart en Aad van Nieuwkerk. Wilt u het tweeluik op cd voor 7,5 euro... maakt u dat dan over naar 444600... ten name van de VP Ron Hilversen Hilversum, onder vermelding van De Wolf. Dus 7,5 euro, Giro 444600... ten name van de VP Ron Hilversen Hilversum, onder vermelding van De Wolf. Volgende week volgt deel 2... Dit was alles waar we tijd voor hadden. Over het is voor u gemaakt door Hans Olink, Jos Palm, Michal Citroen... Astrid Nauta, Annelies de Kroning, Paul van der Gaag... Laura Stek en Matthijs Deen. Na het nieuws, de Pestribune. Hoofd van Brakel ontvangt Arthur Numan en Marielle Tweebeke. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan en voor nu een hele goede zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen. Beide hebben een goede reputatie en bieden een mooi rendement. Alleen het ene fonds belegt in theaters en musea. Waar je zelf ook regelmatig te vinden bent. Welk fonds zou jij kiezen? Lees alles over duurzaam beleggen op triodos.nl. Of praat er eens over met je adviseur. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Start Vodafone vast op mobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Dus via uw vaste nummer. Altijd mobiel bereikbaar. Nu voor slechts 12,50 per maand. In combinatie met een zakelijk abonnement. Ook met de Nokia E72. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800 0500. Power to you. Persoonlijke begeleiding bij een uitvaart is voor veel mensen heel belangrijk. PC-Hoofduitvaartverzorging. biedt dat? Met zorgvuldigheid, openheid en betrokkenheid. Kijk op pc.nl. Dit is Radio 1.